Als ik rahman goed Amin, Mohammed bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Zoals de voorgaande lessen, tijdens de lessen hadden we het een en ander gehad tot nu toe. En het laatste gedeelte waar we zijn gebleven... ...is dat de moslim verplicht is om zijn religie te kennen. De kennis daar ook over te hebben. En voordat we beginnen... ...herinner ik mezelf en jullie... ...aan de geweldige gunsten van het zoeken naar kennis. Want degene die de intentie heeft gehad... ...en zijn huis heeft verlaten omwille van de kennis, dan bevindt hij zich in een hele grote, omvangrijke gunst. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, Men salaka tariqan yaltamisu fiehi ilman, sehhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Degene die een pad inslaat, een pad van kennis, voorwaar Allah zal voor hem het paradijs vergemakkelijken. En ook in andere hadith, hadith dat er alles wat zich in de hemel en de aarde bevindt vraagt istighfar voor de geleerde en degene die islamitische kennis opzoekt. Zelfs chitaan, zelfs de kleinste soort vis, die doet ook du'a. Dus de moslim moet hopen. Op de beloning. En dat hij hier zich van bewust is. Elke daad die hij verricht, elke goede daad, is dat hij hoopt. Want met het hopen bereik je de beloning. Allah Ta'ala zegt, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ En degene die dan hoopt op de beloning. Ontmoeting met zijn Heer. Laat hem goede daden verrichten. Dus wij zijn allen bijeengekomen. Met de juiste intentie. En hopend op zijn beloning. Want dat is datgene wat. Hedendaags weinig gebeurt. Het lijkt een structureel. Plan die jij opvolgt. Zonder dat je daarbij stilstaat. Bij de gunsten. En bij de beloning. Dus. Hennien, goede, blijde tijdingen voor degene die deze pad is ingeslagen. Dus onder de zaken die de moslim is verplicht te kennen, behoort ook dus kennis te hebben over zijn religie. De eerste kennis hadden we gezegd, gaat over de schepper. De tweede over zijn, profe zijn profeet, zijn boodschapper, om hijs mobel Leg. Hij is degene die verkondigt datgene wat hij moet verkondigen. Allah Ta'ala zegt O boodschapper, verkondig datgene van jouw Heer. En derde is dus dat hij zijn religie kent. En deze religie heet al islam. De islam heeft twee betekenissen. Je hebt al-ma'na al-aam. Dus al-islam al-aam. De algemene islam, dat is... Dat is de algemene betekenis, algemene islam. De islam waar elke profeet naar heeft uitgenodigd. Allah Ta'ala zegt... Voorwaar hebben we naar elke volk een boodschapper gestuurd. ...openbarende, zeggende hem... ...aanbidt Allah... ...oftewel geeft jullie volledig over aan Allah... ...met de ware zuiver islam. Aanbidt hem alleen en kent hem geen deelgenoten toe. Dat is dus dat alle profeten hiermee zijn gekomen. En de islam al-ghaz, de specifieke islam... ...welke wij mee willen specificeren... En welke wij willen specificeren... ...is de islam al Gaz. Welke islam is dat? Dat is de islam... ...en de dien waarmee de profeet... ...de laatste der profeten is gekomen... ...en dat is... ...profeet Yunus. Toch? Profeet Yunus is de laatste der profeten, toch? Wie dan? Mohammed, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hij is de laatste der profeten... ...die gekomen is om de boodschap te verkondigen. Wat betreft de islam, dat is de enige religie die Allah accepteert na de komst van de profeet. Al de voorgaande religies worden niet geaccepteerd na de komst van de profeet. Allah Ta'ala zegt, Inna dina inda Allahi l islam waarlijk Allah accepteert slechts de islam Allah accepteert slechts de islam en ook zegt Allah ta'ala en willen zij een andere religie en wensen zij een andere religie dan die van hem Terwijl degene in de hemelen en in de aarde zich vrijwillig en niet vrijwillig hebben overgegeven aan hem. En ook zegt Allah Ta'ala, ik zocht naar dat vers, ook. Wanneer die dan de andere religie wenst na de, naast je de islam, deze wordt niet van hem geaccepteerd. En hij de in het je de Islam, de verliezers. En natuurlijk gaan de islamidienen, bij je hebt de islamidienen, wanneer de En Gedetailleerd gaan we hier verder op in. Maar dus, dat is ook de kennis die verplicht is voor de moslim om Allah te kunnen aanbidden: is dat je hem aanbidt met het laatste gezonden en laatste geopenbaarde religie waar hij alleen mee tevreden is. Dus wie wil het paradijs? Degene die het paradijs wilt, dient ook. ...kennis te hebben over zijn religie... ...want dat is de drijfveer... ...dat zijn de sleutels... ...tot het paradijs. Hij zegt verder... ...dat je de religie kent met bewijzen. Waarom heeft hij gezegd... ...met bewijzen? Met bewijzen... ...zodat... ...wij allen weten dat er een referentie is... ...binnen de islam... ...zijn er referentiebronnen... ...en teksten... ...waarnaar wij terugkeren... Het is haar religie. Hij is de shari'a. Hij is degene die bepaalt. Hij is degene die het bevel heeft. Alalillail. Al-Khalku al-Amr. Aan Allah behoort het scheppen en het bevelen. Dus hij is degene die beveelt. Hij is degene die opdracht. Hij is degene die voor ons een weg heeft gemaakt om zijn dichtbijheid te verkrijgen. Maar dit gebeurt door het kennen van de bewijzen. Want anders zou het zo zijn dat iedereen iets kan roepen en iedereen kan beweren dat iets goed is terwijl het slecht is. Of iemand kan zeggen dat dit de ware weg is terwijl dit niet de ware weg is. Of iemand kan zeggen... Allah Ta'ala zegt... ...leid ons op het rechte pad... ...dat hij zegt, dit is ook een pad... ...dat moet je ook volgen... ...dan zeggen wij, nee, wij volgen onze religie... ...met bewijzen... ...zo zal je niet afdwalen... ...zo zal je stevig... ...gegrondvest zijn in de aanbidding... ...en zo zal je... ...alle soorten vormen van misleiding... ...tegengaan... ...en dat is de tariq al-Quran... ...de Koran, als we die overpeinzen zullen we zien dat Allah Ta'ala op meerdere plaatsen zegt... en brengt jullie bewijzen... als jullie de waarheid spreken. Qul in zegt, brengt jullie bewijzen in die jullie de waarheid spreken. Allah Ta'ala zegt... Wa -qul -ja al, -al Zegt, waarlijk... de waarheid is gekomen... en de, de valsheid is verdwenen. Ook zegt Allah Ta'ala... Tabarak, allah, nazila al ala abdihi liyyakoona lil'alamine nadira. Gezegd is hij, degene die de furqaan heeft geopenbaard op zijn dienaar dat hij een vermaner zal zijn. En wat is al-furqaan? Furqaan is datgene wat onderscheidt tussen waarheid en valsheid. Dus de Koran, en ook zien we in de sunnah, in de ahadith van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Dat de kennis wordt gezocht met de bewijzen. En dat Allah wordt, aanbe aanbeid worden, wordt aanbeiden met de bewijzen. En zo zal iemand veilig zijn. Wanneer hij de dien leert en beheerst en overpeinst met de bewijzen. Hoe vaak maken wij mee thuis en buiten, buiten huis en op werk en op verschillende fronten, word je geconfronteerd met zaken die men associeert en die men toeschrijft aan het geloof. Maken we dat mee? Heel vaak. Dat is niet de islam die juist is. Hoor je vaak toch? Horen we vaak. Nee, dat is niet de islam die juist is. Fayeb, leg me uit wat de islam, de ware islam dan is. Dat zal hij niet 1, 2, 3 kunnen. Als hij niet de islam heeft uh, omarmd en op deze wijze heeft gehandeld. Dus daarom is het heel belangrijk om de bewijzen te kennen. En dat geeft een voldoening en dat geeft rust. Daarom zegt ook imam Ibn al-Qayyim, dat is een groot geleerde, die zei de kennis is... ...ma qala allahu... Hier legt hij ons uit wat de referenties zijn. Hoe dienen wij te refereren naar de bronnen? Naar wie moeten wij luisteren? Hij zegt de kennis is datgene wat Allah zegt. Datgene wat de profeet zegt. Datgene wat de metgezellen hebben gezegd. Want zij zijn de waarlijk de kenners. Wie? De metgezellen. Waarom? Omdat zij hebben geleefd met de profeet. Dus die hebben hem het beste zien handelen. In zijn woorden. In zijn daden. Ook is het zo. Dat de verschillende geleerden het volgende zeiden. Loulal isnaada min ad la Laqala man sha'a ma sha'a. Hij zegt als de de ketting... en de bron... niet aanwezig was in de islam... dan zou degene zeggen... wat hij wil... wie hij, hij wil... iedereen zou komen en zou zeggen... dit heeft de profeet gezegd... en dat heeft hij gezegd... maar wij hebben de ketting... Allah Ta'ala zegt... Inna nahnu dhikra, wa inna we hebben waarlijk de vermaning... doen laten neerdalen... dat is de Koran... En dat is de sunnah. Wat zegt hij verder? Inna la en wij zullen erover waken. Onder andere dat Allah Ta'ala deze religie heeft vervolmaakt Door de beste der metgezellen aan de profeet te geven. Zoals Hadid die wordt overgeleverd door Abu Dawood al-Tiyalisi. Hij zei waarlijk, Allah... Voordat Allah de profeetschap aan de profeet Mohammed had gegeven. Hij keek naar de aarde. Allah keek naar de aarde. En hij zag dat de meeste en de beste. Onder hun was met een schone hart. Profeet Mohammed. Vandaar dat hij hem uitkoos voor zijn profeetschap. En Allah keek. En hij zag. Dat de metgezellen van de profeet. De beste onder de mensen waren. En hij zo. En zo, de dus metgezellen zijn gekozen voor de profeet en hij hun boodschapper was. Dus dit is een ketting. Jij hebt referenties en jij hebt bronnen waarnaar jij kan refereren. En zie hoe belangrijk het belang van deze ketens die tot ons zijn gekomen. Dus dat is als we hebben over het kennen van de religie, waar wij, zoals ik al zei, later in het boek gedetailleerd over zullen praten. De maraten bedienen, de volgen van de geloof, de rangen en de pilaren enzovoort. Daarna zegt hij, rahimahullah ta'ala, na deze kennis die jij dient te hebben over deze zaken. Wie kan even snel voor mij herhalen over welke zaken dienen wij kennis te hebben. Hebben. Dus dit is de derde les. Over welke zaken is de moslim verplicht kennis over te hebben? Oké, okay, dus dat is de kennis waar wij over gevraagd worden op de dag des oordeels. Het is niet de kennis dat kennis wordt gezien als aanbevolen. Wij worden gevraagd op de dag des oordeels wat wij... ...met deze kennis hebben gedaan... ...wat zometeen naar voren gaat komen. Kennis over Allah, kennis over de profeet... ...kennis over de, over de religie. Tayyip. Degene die deze kennis... ...heeft gekregen... ...degene die deze kennis beheerst... ...wat moet hij met deze kennis doen? Ernaar... ...handelen. Dus de tweede is... ...ernaar handelen. Want wat heb je aan kennis... Als je er niet naar handelt, je hebt er niks aan. Niet alleen dat, maar het is zelfs een argument tegen jou. Het is net als iemand die geld heeft. En hij houdt zijn geld stevig vast. Op een gegeven moment, na al die jaren, overlijdt hij. Maar zijn geld is alleen bij hem gebleven. Heeft iemand wat gezien van het geld? Hebben zij kinderen wat aan gehad? Hebben zijn vrouw wat aan gehad? Nee, niemand heeft wat gehad aan dat geld. Zo is het ook met kennis. De kennis, wanneer deze aanwezig is, dan wordt er naar gehandeld. Want zoals in de hadith, en deze laat ons zien het gevaar van het niet handelen naar de kennis. Dat de profeet sallallahu zegt: Inna oual men to shar bihimun nar of to shar bihimun nar al-ulama. Deze hadith wordt overgeleverd door iemand Muslim... Op gezag van Abu Huraira radhiyallahu anhu: Dat de metgezellen en degenen die na hen kwamen, tegen Abu Huraira, was een bekende metgezel die bij de profeet was, werd gevraagd over. Vertel, vertel ons een overlevering van de profeet. Vertel iets. Want hij heeft heel veel ahadith onthouden van de profeet. Toen begon hij te huilen. Abu Huraira begon te huilen. En hij zei: Waarlijk, de profeet heeft gezegd. De eerste waarmee het vuur wordt aangevlamd, in het hiernaamaals, in Jehennem. zal zijn met wie? Met de drie. En in de riwaaie vier soorten mensen. Onder andere is wat? Eén die aalim was. Was een geleerde. En dan zal Allah tegen hem vragen: wie was jij? Hij zei: ik was een geleerde. Hij zal tegen hem zeggen: waarom heb jij kennis gezocht? Hij zegt: omwille van jou, o mijn Heer. Hij zal zeggen: Allah Ta'ala zal tegen hem zeggen: je maar in het en ja, liegt. Je hebt kennis gezocht, opdat er gezegd zal worden: Ik ben een geleerde. Dus de kennis die hij heeft gezocht, is niet om er naar te handelen, maar om ermee te pronken. Zoals in de eerste les die we hadden genoemd. Dus zie het gevaar van het niet handelen naar de kennis. Ook zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, men amila amalan amruna het: Degene die een daad doet, terwijl die niet in overeenstemming is met onze zaak, oftewel met onze religie, met onze islam, dat zal van hem worden verworpen. Dus degene die er niet naar handelt op de juiste wijze, zal worden verworpen. Ook zegt Allah ta'ala in Surah al-Fatiha, Ihdina sirat al-mustaqim. Leidt ons op het rechte pad. Wat is dat pad? Sirat al-ladheena alayhim. Dat is het pad waarmee u tevreden over bent. Dan gaat hij verder. En het is niet het pad van wie op wie uw toorn is neergedaald, of op wie u boos bent. Wie zijn deze? al magdobie alayhim. Of wie de toorn is neergedaald. Dat zijn hen. Degenen. Die kennis hadden. En hebben. Maar er niet naar handelen. Daarom zeggen ook de geleerde. Degene die kennis zoekt. Terwijl er hij er niet naar handelt. Die is hetzelfde. In zijn handelen. Als degene op wie de toorn is neergedaald, zij doen hetzelfde. Zij hebben de kennis. Allah Taala zegt over hen: "Elladen aataynaahumul kitaaba ya'rifoona-hu kamaa ya'rifoona abnaa'ahum." zij aan degene die het boek is gegeven, de Joden en christenen. Zij kennen de profeet net als hun zonen. Wa inna fariqam minhum la al wa hum en een deel onder hen die weet waar de waarheid zit, maar die verbergen het. Oftewel, zij handelen niet naar de kennis. Dus jij, als moslim zijnde, die kennis hebt gezocht. Wees niet als hen. Maar wees, zoals Allah zegt, ibad, geef de blijde tijdingen aan mijn dienaren. Wie zijn dat? الَّذِينَ al الْقَوْلَةِ Degene die de woorden, die de vermaningen, die de tekenen, de verzen horen. En vervolgens het opvolgen op de beste wijze. Door wat? Door ernaar te handelen. Ook het handelen naar de kennis zorgt ervoor dat jouw iman stijgt. Dat jouw iman stijgt. Er zijn tig verzen in de Koran. Welke? deze betekenis dragen Allah Ta'ala zegt inna ladina amanu wa amilu salihaat. degene die geloven en goede daden verrichten welke heeft hij genoemd? twee zaken de kennis hebben de juiste de juiste geloofsleer en vervolgens er naar handelen het lehum janatul firdausi nuzula zij zullen de hoogste plekken, of zij zullen een van de hoogste plekken in het paradijs, het firdaus bereiken. En noem het maar op. In de adhina Amenu, wa amilu salihaat, ula ikahum Degene die geloven en goede daden verrichten, zij zijn de beste der schepselen. Ze zij zijn de beste schepping. En ook zegt Allah Ta'ala, وَلَّذِينَ Amenu, زادت هد... زادتهم ايمانا ناي والذين اهتدوا زادهم ايمانا وآتاهم تقواهم لغين دي غلوفن wij zullen hen iman vermeerderen doordat zij ernaar handelen او قال الفضيل بن عياد Rahimahullah Ta'ala was een bekende geleerde die leefde in de eerste generaties na de metgezellen. Hij zei het volgende over het belang en er naar handelen nadat de kennis is bereikt. Hij zegt: De geleerde zal een onwetende zijn. De geleerde is. En zal een onwetende zijn, totdat hij handelt volgens zijn kennis. En als hij er naar handelt, dan zal hij waarlijk een geleerde zijn. Dus de geleerde is geen geleerde, behalve als hij handelt naar zijn kennis. En ook. De gevaren die zich voordoen op de dag des oordeels wanneer wij niet handelen naar de kennis die wij hebben, Allah, de profeet Sallallahu alayhi wa sallam zegt. Yawm hatta arba Voorwaar de dienaar zal op de dag des oordeels staan. En hij zal niet verder passeren, totdat hij wordt gevraagd. Over vier zaken. Welke zaken zijn dat? Vier zaken waar wij allen over worden gevraagd op de dag des oordeels. Wat zijn deze vier zaken? Welke zijn de vier zaken waar wij over worden gevraagd? Wie kent de hadith? Wat hij heeft bereikt als hij Bereikt? Nee, ik kom er wel straks met de juiste met de woorden van de profeet. Maar niet wat hij heeft bereikt. Welke nog meer? Hoe, heeft, uh, zijn, tijd Hoe zijn tijd heeft gebruikt. Het is dus eigenlijk hetzelfde. Wat hij in zijn tijd heeft gedaan. Terwijl hij jong was. Of algemeen. Wat hij heeft gedaan met zijn tijd. Wat nog meer? Dat behoort ook onder deze. Wat hij heeft gedaan met zijn of lichaam of met zijn gezondheid. De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt. Hatta yus an umrihi afna. Dat is eigenlijk algemeen wat jullie hebben genoemd. Behoort hieronder. Hij wordt gevraagd over zijn leven hoe hij het heeft gespendeerd. Hoe hij het heeft gespendeerd. En aan kennis. Over zijn kennis wordt hij gevraagd wat hij ermee heeft gedaan. Dus deze kennis die jij draagt, daar wordt jou over gevraagd. Jij draagt nu kennis. Kennis over het gebed. Kennis over jouw Heer. Kennis over de profeet. Kennis over de zakat. Kennis over het vasten. Deze kennis is niet alleen voor jou. Deze dien jij over te dragen aan degene waar jij verplicht bent het te overdragen. Degene die een vader is, die dient zijn kinderen te onderwijzen. Degene die getrouwd is, dient zijn vrouw te onderwijzen. Degene die ouders heeft, en deze ouders hebben deze kennis niet, hij dient zijn ouders te onderwijzen. Hij heeft broers, hij heeft zussen, hij heeft ooms, hij heeft tantes... Allah Ta'ala zegt, En waarschuwt jouw naasten, verwanten. De kennis die je hebt, jij bent daar verantwoordelijk voor. Het is niet iets. Het komt, het gaat, het. Ik zie het wel. Nee. Het is zwaarder dan dat. Allah Ta'ala zegt, إِنَّ سَنُلْقِيَ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا Wij zullen waarlijk zware woorden op jou doen laten neerdalen. Op de profeet. De profeet, wanneer hij de wahi kreeg, de openbaring, en hij zat op zijn kameel, de trilde de, ka de kameel of de rijdier. En zweette hij. Waarom? De Koran. De, de, de openbaring is niet zomaar iets. Het zijn de woorden van Allah. Allah En wie spreekt er beter dan Allah? Imam Malik Wanneer iemand hem vroeg: Ik heb een makkelijke vraag voor jou. Ik heb een simpele vraag voor jou keurde hij dit heel erg af. Waarom? Hij zei, er is, er is niet iets wat simpel is. Allah zegt waarlijk, wij zullen op jou zware woorden laten doen, neerdalen. Dus deze wahi, openbaring, is niet zomaar iets. Het is iets waars. En ook wordt hij gevraagd, derde zaak, over zijn geld... Hoe hij eraan is gekomen... en aan wat heeft hij het uitbesteed. En ook wanneer hij jong was... of wanneer hij zijn lichaam... kon gebruiken... voor wat heeft hij zijn lichaam gebruikt? Ik ga een voorbeeld geven als het niet duidelijk is. Iemand die gaat... fitness school. Fitness. Elke dag een beetje fitness... Biceps, triceps, vierseps, vijfseps. Alle steps. Maar met welke intentie? Om meisjes te versieren. Hij overlijdt. Hij komt van zijn triceps, biceps. Hij wil de meisje versieren. Auto, ongeluk, dood. Hij wordt gevraagd over zijn lichaam. Of iemand die... wil sterk zijn omdat hij... ...grote drugsbaron wil zijn... Als ik heb kracht nodig, want je krijgt vijandigheid, je hebt mensen die tegen jou zijn, je moet sterk zijn. Zijn lichaam treedt hij voor iets wat slecht is. Daar moeten onze lichamen, onze krachten gebruiken in datgene waar Allah mee tevreden is. Ook zegt de profeet Sallallahu in een hadith die wordt overgeleverd op gezag van... Umar, radiallahu laka, alaik. De Qur'an is een bewijs tegen jou of voor jou. Wanneer je één mesala, één zaak in de islam komt, achter te weten, dan is deze gelijk rechtsgeldig of voor jou of tegen jou. Het is niet dat je denkt, ik moet alle zaken, er is niet iets dat, dat, dat jij ja, tot een niveau komt, ik ken alle zaken van de islam. Imam Malik rahimallahu ta'ala. Hij wist niet dat dit. Dus het wrijven tussen de klein, kleine vingers. In de, bij de voeten van de sunnah was. Imam Malik. En niet alleen hij. Maar zo zijn de sahaba, de geleerden. Waren zaken die zij niet kenden. Moesten zij dan zeggen nee. Wij moeten alle kennis bij elkaar hebben. Dan worden wij over gevraagd. Nee. Op het moment dat je één mesala, één zaak in de islam beheerst, dan word jij gevraagd over wat je ermee hebt gedaan. Daarom zien we ook dat het niet de essentie is in de islam om zoveel mogelijk daden te verrichten. Niet kwantiteit, maar kwaliteit. Allah Ta'ala zegt in Surah Al-Mulk, <tientolo> Degene die de dood heeft geschapen. En het leven. Wat zegt hij daarna? Opdat hij jullie beproeft met wie het beste onder de daden zal verrichten. Niet het meeste, maar het beste. Dus dit laat zien wanneer je één mesele kent. Een zaak binnen de islam. Handelt ernaar. En onderschat niets. Onderschat niets. Ook zegt imam Ibn al-Jawzi. Rahimahullah ta'ala. Hij vertelt eigenlijk. Wat het is wanneer iemand niet handelt naar zijn kennis. En wat voor gassara. Wat voor verlies deze persoon heeft geleden. En leid. En zal leiden. Hij zegt, el Miskino men daa Of Fi lam Hij zegt, Degene die verliezer is. Is degene Die niet heeft gehandeld Na zijn kennis. Faatahu dunya. Hij zegt, 'Heeft het werelds verloren. Hij zegt, En de goede ...verdiensten in het Heer is hij ook verloren. Hij zegt hij zal dan op de dag des oordeels de komen... ...als een waarlijke verliezer... ...terwijl alles tegen hem wordt gebruikt. Je dus ziet de gevaren van wanneer wij niet handelen volgens de kennis... Ik denk. Ik maak er nog deze af. Ik probeer dit te kijken om het verstand van die telefoon. Uh, wat moet er gebeuren nadat wij handelen volgens deze kennis? De eerste is de kennis hebben. De tweede is er naar handelen. De derde is er naar uitnodigen. Uitnodigen naar wat? Naar deze kennis kijk hoe vervolmaakt de islam is kijk hoe vervolmaakt de religie van Allah Ta'ala zuiver en puur is het is niet zoals bepaalde geloven hebberigheid of zelfs dat ze zeggen wanneer jou vader of moeder niet van hetzelfde geloof is, kan jij je ook nooit bekeren wij zeggen nee, in de islam behoort samenhang wij moeten één zijn Allah Ta'ala zegt: Wa'at tafsimu bi habillillahi En houdt jullie allen vast aan de Koran. Het touw letterlijk vertaald. Maar hiermee wordt bedoeld de Koran en aan de Sunnah. Houdt jullie gezamenlijk allen vast. Ook zegt de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam: ibadallah En wees allen van elkaar broeders en dienaren. Dus dat is datgene waar onze religie naar uitnodigt. Niet alleen zeggen ik en de rest mag stikken. Zo zijn wij niet. Zo zijn wij niet opgedragen om te zijn. Wij dienen elkaar te helpen in alle aspecten voor zover wij kunnen. Maar vooral, de beste manier om elkaar te helpen is de mensen te bevrijden vanuit de dhulmaat. De duisternis naar het licht. Zoals Allah Ta'ala zegt in Surah Ibrahim. En ikhruj qawmaka min mina vullumati ila noer. En ikhruj qawmaka min mina vullumati ila noer. Wat dekker hun bi ayam illa. alayhi salam werd gestuurd. Waarom? Om de, zijn volk uit het duisternis te halen naar het licht. En hun te vermanen. En hun te vermanen. Ook wordt de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam bevolen, ja, Yoar Rasulu, belleg me unzila, ile in de rabbik, wat we net zeiden. O Boodschapper verkondig datgene van jouw Heer. En deze da'wa. het uitnodigen, is dat jij niet de kennis voor jouzelf houdt, maar dat jij er naar uitnodigt, want dat is datgene wat Allah met de voorgaande volkeren. Verbont verbont dus een verbond sloot. Verbond tussen hun was dat zij niet de kennis voor zich zullen houden, maar dat ze dat verspreiden. Allah Taala zegt: "وإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ" En toen Allah het verbond had genomen met de Bezitters van het boek. De joden en christenen. verkondigt Datgene wat jullie hebben aan kennis. En. Wees niet. Dat jullie het voor jullie zelf houden. En dat jullie dus verbergen. Dus de kennis moet. Voor jou van nut zijn. Maar ook voor. Elke ander. Vandaar dat wij. Da'wah. Doen, de mensen naar uitnodigen. Maar dat is wanneer wat? Wanneer de kennis aanwezig is. Dawa is niet zoals bepaalde mensen zeggen: nodig uit op de manier dat jij denkt dat het goed is. Nodigt uit, al weet je het niet, heb een goede intentie, nodig uit. Naar wat ga je uitnodigen als jij niet weet naar wat je uitnodigt? Naar nou wat ga je uitnodigen? Het is net als een persoon die komt naar jou. En hij zegt tegen jou, ik ben een dokter. Je zegt, oké, okay, hoe ziet het lichaam eruit? Ik weet niet. Hij doet zich voor als dokter. Maar hij... zal schade op het moment dat jij naar hem gaat luisteren. Als hij zegt, neem deze medicijnen... terwijl hij helemaal geen verstand van heeft. Je kan eraan doodgaan. Is dat niet zo? Zo ook hier in de islam. Wanneer er mensen zijn die uitnodigen... ...naar dwaling en uitnodigen zonder kennis... ...dan doen die zichzelf kwaad en anderen kwaad... ...en zullen zij, de lastdragers, dragen op de dag des oordeels... ...zoals Allah Ta'ala zegt... ...op datzelfde dag des oordeels hun lasten, hun zonden zullen dragen... Allah Ta'ala zegt adu Zeg Dit is mijn weg Ik nodig uit naar Allah Maar wat Erna komt ala basira, Met de kennis die ik heb De kennis waar naar je uitnodigt En naar wie je uitnodigt De regelgeving omtrent iets En datgene naar wie je uitnodigt Dat is altijd naar Allah Maar ook daadwerkelijk de kennis hebben, de regelgeving kennen, en beheersen alvorens je uitnodigt ook zegt Allah Ta'ala en wie spreekt er beter dan degene die uitnodigt naar Allah, en deze taak het uitnodigen is een taak van de profeten en degene die na de profeten deze taak opnemen die zijn de erfgenamen van de profeten de profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt al warathatul anbiya Vaarlijk, de profeten zijn de erfgenamen sorry, de geleerden zijn de erfgenamen van de profeten, waarom? omdat ze datgene verkondigen wat de boodschappers ook hebben verkondigd, dus als jij datgene verkondigt wat de geleerden verkondigen dan heb jij een aandeel in deze profetschap. En dat verschilt per persoon. De ene heeft meer kennis... en de andere heeft minder kennis. De ene heeft, bereikt heel veel mensen... de andere bereikt minder mensen. Maar dat is succes die niet in jouw handen is. Jij kan dat niet bepalen. Wij weten op de dag des oordeels... zullen profeten komen... met hun volgelingen. Volgers. Sommige profeten zullen komen... met heel veel aantal. Heel veel volgers volgelingen die zij zullen hebben maar sommige profeten zullen met niemand komen of met één of twee als die de profeten zijn hoe zit het bij ons is het een bewijs wanneer wij zeggen ja, bij die persoon komt bijna niemand luisteren dat dat een bewijs is dat die persoon afgedwaald is zijn getallen doen doen er eigenlijk niet aan toe het gaat erom wat verkondigt hij verkondigt hij het goede dat is het belangrijkste zijn er heel veel aantal aanwezig in zijn kringen. Maar hij verkondigt het slechte. Owee, owee. Want hij zal hun lasten dragen. Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala, zegt... Maqsoodul da'wat in nabawiya. Hij zegt... Het doel... Van het uitnodigen... Welke de profeten hebben nageleefd, is... Bel, het het van en het van de is dat Hij zegt datgene wat de dawa, het uitnodigen van de profeten, inhield, en niet alleen hun, maar de schepping en het neerdalen van de boeken, is voor wat? Is om deze dien van Allah volledig te vervolmaken. Hij zegt, welke, zijn, welke manieren, op welke manier wordt zijn dien vervolmaakt? Hij zegt, Aan Allah behoort het volledige geloof, vervolmaking van deze geloof. Maar op welke manier vervolmaken wij het? Door de mensen uit te nodigen naar hun schepper. Wat belangrijk is om te weten wanneer wij uitnodigen... is dat we beginnen met het belangrijkste en het allerbelangrijkste. Wij dienen te weten dat er in de islam stapsgewijs wordt uitgenodigd. Het moet geen warbel zijn, het moet niet chaotisch zijn. Deze volgorde is terug te vinden in de hadith van Mu'adh. Mu'adh was het metgezel van de profeet. En hij zei tegen hem, gelijk zal ik de hadith vertalen... O Mu'ad, jij zal gaan naar een groep mensen die Joden en Christenen zijn, de mensen van het boek. Verlij kun owala, maar Laat het eerste zijn waar jij hun naar uitnodigt. En teshadu, o en la Laat het eerste zijn waar jij hun naar, naar uitnodigt. Dat zij getuigen dat niets of niemand. Het recht heeft om aanbeden te worden naast Allah. Dat is het eerste, dus waar Hij mee bevolen is om het uit te nodigen. <coughs> Als zij jou hierin gehoorzamen, veraarlim hun in el-eigel-hadith. Bericht hun dan dat Allah vijf gebeden in de nacht en dag heeft verplicht gesteld. Waarom heeft de Profeet sallam hier gezegd: je يَكُنْ أَوَلَّ Laat het eerste zijn waar je naar uitnodigt. Met andere woorden, in de islam zijn er stap, stappen die je neemt. Niet chaotisch is, een persoon, hij bidt niet... ...of een persoon die kent het monetisme niet. Hij zegt, ja, Hussein, vraag, ik, ik, ik vraag hulp aan u. En je zegt, uh, ik zie jouw stropdas dragen. Uh, is niet eigenlijk van de sunnah dat je stropdas draagt. Is, is dit, manier, of moeten we zeggen... ...als jij sterft hierop, zou je in het half uur zijn... Iemand die vraagt aan iemand anders dan Allah, terwijl hij hem niet kan helpen, is de el Hulp zoeken. Dit doet jou binnen in het hel. Omdat moet je zeggen, je strop, dat is het niet goed. O broeder, weet je, Nike kan je beter vermijden, want ze geleerd hebben gezegd dat het afkeuringswaardig of haram is. Iemand die bidt niet, iemand die Allah uitscheldt en hij heeft een kapseltje bijvoorbeeld, qaza. Qaza'i is dat je een deel meer hebt gelaten. Dus ze zijn niet gelijk. Dat is of haram of dat is afkeurenswaardig. Hij scheldt Allah uit. Hij bidt niet. Hij zegt. Weet je. Eigenlijk moet je dat niet doen. Want uh, dat is afkeurenswaardig in de islam. Behoort het zo? Daarom zeg ik. De volgorde is belangrijk. En de eerste volgorde is. Zoals de. Uh, geleerden zeggen is dat je uitnodigt naar het monotheïsme en waarschuwt voor alle vormen van polytheïsme. En wij zullen gedetailleerd daarop ingaan bij een van de stukken uh, die zal komen in het boek. Wat zijn de verdiensten en gunsten wanneer wij iemand uitnodigen naar het geloof? Geweldige beloning. Geweldige Beloning. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. Mendella ala ajru Degene die uitnodigt naar het goede, die heeft de beloning van degene die het verricht, zie hier de voortreffelijkheden bij vragen stellen. Iemand die nodigt uit, hoeft niet te betekenen dat hij alleen. Boeken die te schrijven. Zo wordt hij uitnodigd tot Allah genoemd. Of iemand die audio's opneemt. Of iemand die videobeelden maakt. Of iemand die uh, moskeeën... Nee, je hebt verschillende wijzen hoe jij kan uitnodigen. Verschillende wijzen waar jij beloning in hebt. Verschillende wijzen hoe jij aandeel kan hebben in de beloning. Onder andere door een vraag te stellen. Stel je voor iemand onder jullie die vraagt een vraag. Een vraag die heel profijtvol is. En jullie hadden niet de kennis daarover. En er wordt geantwoord op die vraag. Dan zijn jullie wat meer te weten gekomen te over een zaak binnen de islam. Maar wie heeft de eerste beloning? Wie heeft de eerste beloning? Degene die de vraag stelt. En iedereen die er naar handelt, hij zal al zijn beloningen meenemen. Met de wil van Allah. Door zelfs een vraag te stellen. Of zelfs een vraag die jij kent. Maar je ziet dat het belangrijk is. Iemand heeft zijn hand op. Hij zegt. Uh, uh, hoe was de da'wa van de profeet? Hoe nodigt de profeet de mens uit? Prachtige, prachtige vraag. En er wordt op geantwoord. En iedereen weet hoe de profeet dan. De mens heeft uitgenodigd. En hij verdient daarmee al de beloningen. Zoals ook de geleerden voorheen. Iemand komt naar Ibethemia. Deze naam zullen jullie vaker hier horen. We hebben geen tijd om deze biografieën door te nemen. Al is dat wel aanbevolen. Maar we hebben daar geen tijd nu voor. Maar Ibethemia was een groot geleerde. Wisten jullie dat heel veel van zijn boeken, heel veel van zijn boeken, hij heeft er rond de 800, op deze manier zijn geschreven? De vraagsteller komt. En hij zegt. Vertel mij over de eigenschappen en schone namen van Allah. Aqeedatul al Zo werd de plek genoemd waar hij zat. Hij was er tussen Dughar en Al-Asr. Hij kwam naar hem. Hij zegt. Wij willen de aqeeda van ehlu Sunnah wal-jamaa. De gerede groep. De juiste groep. Als het gaat om de schone namen en eigenschappen van Allah. En hij schreef het voor het op. Hij schreef het. Hij schreef het. Hij gaf het. Hij ging weg. Net als ik kom nu doordrucht, Ik ga weg. Ik laat wat achter. Jullie hebben nu een boek. Het boek na jaren na jaren... vermenigvuldigt zich. En iedereen zal het lezen. Wie heeft de eerste beloning? En wie zal de beloning van al diegenen... die het lezen verkrijgen? De vraagsteller. De vraagsteller, omdat hij die vraag heeft gesteld. Maar dat is natuurlijk omdat hij de juiste intentie had omwille van Allah. Niet dat je ermee pronkt. Zoals ongemanierd vragen. We hebben daar ook geen tijd voor nu. Maar wat ik wil aangeven. Al beheers je niet of heb je niet zoveel kennis. Vraag een goede vraag. Vraag een goede vraag. Want daarmee heb je een aandeel in de beloning. Belang van uitnodigen. Waarom is het belangrijk dat wij da'wa doen? Waarom is het belangrijk dat we elkaar uitnodigen? Elkaar uitnodigen naar het goede? Waarom is het belangrijk? Ibn Taymiyyah zegt: Hij zegt de zielen zijn in hoge nood. Een verkeer in hoge nood. Want zij hebben waarlijk de kennis nodig waarmee de profeet is gekomen en het volgen van hem. Meer dan dat zij het nodig hebben om te eten en te drinken. <coughs> Als er niet wordt uitgenodigd naar deze kennis, de kennis waarmee de profeet is gekomen dan zal de dood aanwezig zijn. En dat Hij zegt, en als dit zich plaatsvindt, dat niemand uitnodigt naar de religie van Allah, dan zal de bestraffing komen. Dus zoals we net zeiden, dat er verschillende vormen, van uitnodigen zijn, het gebieden van goede, het goede het gebieden, ver, verbieden van het slechte, iemand adviseren, wanneer je in de kringen zit, wanneer je thuis zit, wanneer je bij je familie zit, wanneer je op school zit, wanneer je op werk zit, wanneer je fietst, wanneer je... Daar kan je overal da'wah mensen naar uitnodigen. Iemand die op werk, laat ik zeggen, aan het werk is. Wanneer jij handelt als een echte oprechte moslim, Zonder te praten. Gewoon slechts handelen. Slechts handelen. Mensen zullen jou observeren. Mensen zullen jou in de gaten houden. Mensen zullen zien hoe beleefd jij bent. Mensen zullen zien hoe behulpzaam jij bent. Mensen zullen zien dat jij vrolijk, lachend bent. Op de juiste grenzen die Allah heeft toegestaan. Mensen zullen zien dat jij kennis hebt en daarnaar handelt. Mensen zullen naar jou komen en zeggen ik wil hetzelfde zijn als jij. Waarom? Omdat jij handelt volgens jouw kennis. Dat is een vorm van da'wah. Slechts dat jij een voorbeeld bent, een voorbeeldfunctie hebt, als moslim zijnde. Dat is een vorm van da'wah. Een vorm van da'wah is het versturen van deze audio's. Audio's, betrouwbare audio's. Video's die betrouwbaar zijn. Websites die betrouwbaar zijn. Fora's die betrouwbaar zijn. Boeken, pamfletten, tijdschriften. Islamitische dat is allemaal een vorm van da'wa. Wanneer je bevindt in een gezelschap. Wees slim. Je ziet dat er niet heel veel wordt gesproken over Allah. Zeg, uh, vandaag las ik wat moois. Hebben jullie dat ook gelezen? Huh? Wijsheid gebruiken. ila sabili rabbika bil hikma nodigt uit naar de weg van jouw Heer met wijsheid. Je zit in een kring. Niemand die spreekt over de Koran. Niemand spreekt over islam. Zeg vandaag had ik wat uh, interessant gelezen. Uh, is het niet aan jullie voorbij gegaan? Dan gaat de ene antwoorden, Dan gaat de andere antwoorden. Oh, gaan jullie praten? Dan is het ook vorm van da'wah. Iemand die vast op maandag en donderdag. En iemand zegt. Die aanwezig is van. vaddel eet. Eet samen met ons, dat zeg je heel wijsvol. De profeet Sallallahu Alaihi hield ervan om maandag en donderdag te vasten. Is dawa? Is het geen dawah? Of je leert de hadith en je zegt het is aanbevolen om dit en dit te doen, zonder jezelf te noemen. is een vorm van dawa. Dus onderschat niet dat je een groot aandeel kan hebben in de beloning. We vragen Allah Jilla. Om ons. Yuthabitana al iman. Wa te ma dat deze kennis voor ons is. En niet tegen ons. En rabbil alamin. Als er vragen zijn. Voor de. paar minuutjes. Als er vragen zijn omtrent. De eerste of de tweede of derde de les van vandaag. Kunnen die. Gesteld worden als iets niet duidelijk was, als iets opgehelderd moet worden en dergelijke. Dat komt af en toe en Dat komt inshallah. Dat komt. De vraag is heel goed, is op zijn plek. Wat is monetisme? Waarschijnlijk heeft hij net geluisterd, aandachtig geluisterd. Dat is inshallah een goede teken. Monetisme en politisme. Wij gaan inshallah daar heel uitgebreid over praten. Want dat is datgene waar de profeet sallallahu alaihi zijn hele profeetschap naar, naar heeft uitgenodigd. Dus het is heel belangrijk voor een moslim dat hij deze twee termen beheerst. Het is immers de da'wa van de profeten, de uitnodiging van de profeten. Het is immers datgene wat de profeet het meest heeft gedaan en naar uitgenodigd in al zijn levensjaren van zijn profeetschap. Maar, kort gezegd, is datgene zoals Allah Ta'ala in verschillende tichtversen beschrijft, waarlijk de religie, waarlijk de eenheid komt aan hem toe. Allah Ta'ala zegt: wal -insa illa Ik heb de mensen en jinns slechts geschapen om mij te aanbidden. Qal ibn Kathir ta'ala: eh, De betekenis van aanbidden is waarlijk mij één. ...te maken, één te maken in alle daden. Dat is het monotheïsme. Je offert niet behalve omwille van Allah. Je vraagt niet behalve hetgene waar alleen Hij in staat is, behalve van Allah. Jouw vertrouwen is alleen op Hem. Jouw gauw, jouw vrees is alleen omwille van Hem. Jouw hoop is alleen omwille van Hem. Je hoopt op niemand behalve op Hem, enzovoort. Alle daden omwille van Hem zijn... En al datgene wat we net hebben genoemd aan daden, dat je niemand behalve Allah ermee vereenzelft Dus dat die waarlijk aan hem behoort. Allah <tot> lillahi <te zijn> din <vermoedigen> ul khalis. Voorwaar aan Allah behoort het zuivere monotheïsme. Dat is dus heel kort. En later zal het uitgebreid zijn. Sallallahu alaihi wa sallam. Ja. Mm.